Right side, right side, side, side, one girl's gone, it's on our side. Our side. It, had to, it, had it had to be done, it's, it's a pity, a pity man right. Right. right. right side one, right side one, side one go Just on our side. side. And when we in the face, it's a world it, it will end. right. side one, right it's on world side. Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 8 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. Gladheid leidt opnieuw tot problemen voor het verkeer. Uit het hele land komen meldingen van gladde wegen. Op de reisweg A6 tussen Lelystad en de afslag Urk... was vanochtend in beide richtingen maar één rijstrook beschikbaar... Inmiddels kan het verkeer in zuidelijke richting weer van beide rijbanen gebruik maken. In noordelijke richting is nog steeds maar één rijstrook vrij. De andere strook is geblokkeerd vanwege reparatiewerk. De bussen van Veolia rijden niet op de Veluwe. Vanwege de sneeuw en de gladheid vindt het bedrijf het onverantwoord om de weg op te gaan. Vervoersbedrijf Connection heeft problemen in wijk bij Duurstede en in Hilversum. Verwacht wordt dat de bussen daar in de loop van de ochtend weer gaan rijden. De extreme gladheid is mogelijk een gevolg van het tekort aan strooizout, zegt de Verkeersinformatiedienst. Doordat er weinig zout is, wordt er erg zuinig mee omgesprongen, zegt de VED. De Crisis- en Herstelwet loopt opnieuw vertraging op, want de Eerste Kamer heeft er fundamentele bezwaren tegen. Het kabinet wilde in verband met de crisis 58 grote bouw- en infrastructuurprojecten versneld uitvoeren. Daarvoor worden met de wet bouw- en milieuregels opzij geschoven. De Eerste Kamer twijfelt of de burger nog wel voldoende inspraak heeft. Ze wil deskundigen hierover horen en praat dan op 16 maart verder. De wet had in januari al van kracht moeten zijn. Iran lijkt toch tegemoet te komen aan de belangrijkste eis van het Westen over zijn atoomprogramma. In een tv-interview zei president Ahmadinejad dat hij er geen problemen mee heeft om uranium voor verrijking naar het buitenland te sturen. Hij heeft zich daar maanden tegen verzet. Iran kan zelf ook uranium verrijken, maar het Westen is bang dat dan ook grondstoffen voor kernbommen worden gemaakt. in het buitenland verrijkt uranium kan dat niet. Het weer is nog wel een winterse bui. Verder vandaag op de meeste plaatsen droog en geregeld zon. Geleidelijk minder wind, het wordt 3 graden. Dit was het NOS.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 Zandvoort heeft het al twintig jaar. En jij beleeft het. Zie in 2010, al twintig 20 jaar live. Zie met nu, Zie in de ochtend. Didi, la, la, la.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 I'm not afraid to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 Some people live for the power, yeah, some people live just to play the game, some people think that the physical things define what's within.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 Zo, dat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 We see.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 Cause I get a thousand hugs from ten thousand lightning bugs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 I'm a soldier, of love. Every day and night.